7 uur, Marjan Koekoek met het NOS-journaal. In Pakistan heeft oud-cricketer Khan erkend dat zijn partij... de parlementsverkiezingen heeft verloren. Hij zei dat er ondanks het verlies een basis is gelegd voor een nieuw Pakistan... omdat volgens hem meer jongeren en vrouwen hebben gestemd dan eerder. Khan deed zijn uitspraken vanaf een ziekenhuisbed. Vlak voor de stembusgang viel hij van een vorkheftruc... die hem op een podium zou neerzetten. Hij raakte gewond aan zijn rug. De verkiezingen in Pakistan zijn gewonnen door de moslimliga van oud-premier Sharif. Hij kreeg iets minder dan de helft van de zetels in het parlement... en zal proberen een coalitie te vormen met kleinere partijen. De bereikbaarheid van het alarmnummer 112 is niet altijd verzekerd. In de hele keten die hoort bij 112 kunnen zich problemen voordoen... en niemand is voor het geheel verantwoordelijk. Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie Veiligheid en Justitie en het agentschap Telekom. Volgens de onderzoekers is er niet echt een zwakke schakel in het systeem. Wel gaat er vaak iets fout bij onderhoud aan 112. De ledenraad van de PvdA heeft zich achter partijleider Samsom geschaard... in de discussie over het strafbaar stellen van illegaliteit. Veel partijleden hebben grote moeite met dit punt... Maar steunde in Utrecht wel een motie waarin verzachtende voorwaarden staan. Zo moeten vreemdelingen die buiten hun schuld niet terug kunnen naar hun land sneller een verblijfsvergunning krijgen. Ook wordt illegaal verblijf aangemerkt als een overtreding in plaats van een misdrijf. Samsom kan leven met deze motie. Hoe coalitiegenoot VVD over de gewenste aanpassingen denkt is nog onduidelijk psv aanvoerder Mark van Bommel stopt met voetballen. Dat maakte de 36-jarige middenvelder bekend... na de afsluitende wedstrijd van het seizoen tegen FC Twente. Van Bommel werd in Enschede 20 minuten voor tijd... na een tweede gele kaart van het veld gestuurd. De middenvelder werd bij verschillende clubs... in totaal acht keer landskampioen. Met Barcelona won hij de Champions League. Dan nog het weer. Eerst nog droog. Vannacht en morgenochtend regen. Morgenmiddag is de kans op wat zon en wordt het 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Bureau Buitenland. Een uur lang verdieping van het wereldnieuws. Chris Keijnen. Eén krant hier. jouw ja hoor, François Hollande met foto en al voorop. Tweede krant, Le Figaro. Natuurlijk ook één jaar Hollande aan de macht. Ook op de voorpagina derde krant. Het christelijke Lacroix. Jouw ja hoor, François Hollande kan nu nog binnen in de peilingen. Ja, en dat was niet Chris Keijnen, maar Frank Renaud vanuit Frankrijk. Goedenavond, welkom aan het venster op de wereld namens de VPRO. We gaan het over Frankrijk hebben namelijk. Een jaar geleden zat de Franse socialist François Hollande... op dit moment in de limbo tussen zijn verkiezing op 6 mei... en zijn inauguratie op 15 mei. Waar hij zich nu, precies een jaar na die heugelijke gebeurtenissen bevindt... is een kwestie van interpretatie, maar heel goed ziet het er niet uit. Om maar eens iets te noemen, met driekwart van de Fransen... die Hollande helemaal niks meer vinden. en uh, was een president president in de Vijfde Republiek nog nooit zo impopulair... en met een werkloosheidspercentage van 10,6... zaten er ook nog nooit zoveel Fransen zonder werk. Hoe komt het? Wat valt eraan te doen? En wat zegt het over de sociaaldemocratie in deze barre crisistijden? Dat zijn zometeen zomaar wat vragen aan... Partij van de Arbeid Europarlementariër Thijs Berman... en Partij van de Arbeid Denker René Cuperes. En hoe komt het dat juist in Mali, dat toch religieus gezien bekend stond als een tolerant land, een heftige vorm van islam, diezelfde president Hollande tot ingrijpen noopte? Dat vraag ik aan het eind van deze uitzending aan twee kenners van het land die er onlangs nog verbleven. Maar nu aan het begin eerst iets feestelijks. De afgelopen weken kon u ze allemaal bij ons in de uitzending horen. De genomineerde schrijvers voor de Bob den Uilprijs, De prijs voor het beste journalistieke reisboek. En vanmiddag werd de winnaar bekendgemaakt van de tiende editie van die prijs. Onze redacteur Sophie van Leeuwen was bij de uitreiking in Amsterdam. En is daar nog steeds? Wie heeft er gewonnen, Sofie? Caroline Visser heeft gewonnen, de doorgewinterde reiziger. Uh, die al sinds 1982 reisverhalen schrijft. veel in uh, Azië en in, in communistische, postcommunistische samenlevingen. Uh, verhalen over mensen met een moeilijk leven. Ja, en, en nu wint ze met uh, haar boek Argentijnse Avonden. over een uh, Nederlandse kolonie in Argentinië en de reis daar naartoe via Nederlands-Indië... in Japankamp, uh, heel veel ellende uh, op de fiets van een Nederlander Rienus. Ja, die maakt het allemaal mee in 1937. Aha. En uh, ja, daar wint zij 7.500 euro mee vandaag. Zo. En um, er waren nog vijf andere genomineerden. Noem, noem ze nog even als je wil. Ja, uh, andere genomineerden waren uh, twee boeken over de Arabische lente, de revolutie. Wij zijn Arabieren, uh, van Arabist uh, Maarten Zegers uh, Over uh, ja, de Syrische lente. En, en daarnaast over uh, Egypte één jaar na de revolutie. Mozaïek van de revolutie, geschreven door Monique Samuel, een uh, Egyptisch-Nederlandse schrijfster. Dan nog het verval van uh, Amerika. Uh, Geert Mak, waarschijnlijk wel bekend. Uh, zijn nieuwe boek Reizen zonder John. Ja. En ook een boek over Zuid-Afrika van Fred de uh, Afrikaners, een volk op drift. Ja, over de vraag, is er nog plek voor blanken in Zuid-Afrika? En dan hebben we ook nog een Belg op de lijst. Pascal Verbeke, de schrijver. Uh, die schreef Grand Centraal België. Een voetreis door een verdwijnend land langs een 19-eeuwse e spoorlijn. Tussen Wallonië en Vlaanderen. nou Die mo mocht het allemaal niet worden. Uh, de grote winnaar is vandaag Caroline Griecher. Eindelijk erkenning voor deze vrouw die al zo'n 30 jaar meegaat. Ja, maar goed, onder, het, onder die andere genomineerde... Uh, bijvoorbeeld toch een uh, buitengewoon populaire schrijver als Geert Mak. Wat, wat betekent dat? Was het een, uh, een close call voor de jury, voor zover je weet? Ja, wat, ik heb nog wel even, even met wat insiders gesproken zojuist. En nou, waarom uh, Caroline Visser toch heeft gewonnen is... Ja, zij heeft het vermogen om zichzelf volledig weg te cijferen, in dienst te staan van het verhaal. Het is een hele bescheiden vrouw, ze heeft nog niet de grote erkenning gekregen... die Geert Mark al wel uh, al omkreeg. En uh, ja, daarbij was er ook heel veel lof voor, voor de compositie van haar verhaal. Uh, luister anders even mee naar de voorzitter van de jury... als oud-burgemeester van Amsterdam, Job Cohen. En daarna hoor je ook de schrijver zelf. Gods wegen zijn duister en zelden aangenaam. Het is misschien wel de allermooiste Bob den Aal-titel. Voor één van deze zes boeken is dat credo wel zeer toepasselijk. Met vakmanschap, passie voor het onderwerp, stijlvastheid en compositorische gaven schreef de winnaar van de Bob Denauwprijs 2013 een schitterend boek. Onze ideale reisleidster, Carolijn Visser. Carolijn Visser, gefeliciteerd. Dankjewel, dankjewel. Ik ben ontzettend vereerd en blij. Ja. Ik snap af, ja. Ik snap af. Wil je mijn boek signeren? Heel graag. Uitgerekend 26 november, toen anderen hun hoofd al bij de winter hadden... besloot Rienus van Maastricht zijn reis te aanvaarden. Een bizarre tocht. Het is 1937. Rienus stapt op de fiets naar Nederlands-Indië. Een reis die eindigt in een Nederlandse kolonie in Argentinië. Hoe kom je erbij? Ik ontmoette de, de dochter van uh, Rinus van Maastricht. Zij is de Nederlandse consul in Tres Arroyos. Een stadje 500 kilometer ten zuiden van Buenos Aires. En uh, zij gaf mij een grote tas met uh, brieven. Die uh, Rinus haar vader geschreven had tijdens zijn fietstocht. En uh, ook daarna. En uh, zijn hele leven was uh, gedocumenteerd. Tussen zijn documenten zat een gestempeld bewijs van uitschrijving van de gemeente Rotterdam. Want Rienus was niet van plan terug te komen. Ik denk dat hij, uh, Bob de Ralf, vast goed bevriend zou kunnen zijn met Rienus van Maastricht, de hoofdfiguur uit mijn boek. Allebei een uh, beetje Norse, Norse mannen die uh, veel te kanker hadden op hun, uh, hun omgeving. Dat had Rienus ook. Mevrouw, gaat u hem lezen, Caroline Visser? Ik heb hem al gelezen. Een fantastisch boek. Ja, echt, daarom heb ik ook mijn eigen exemplaar bij me. En ik hoopte dat ze zou winnen. Ik had twee favorieten, Geert, Mak en zij. En ik ben ontzettend blij voor haar. Maar ook dat zij gewonnen heeft. Want ik vind het een fantastisch mooi boek. Ja. En gesigneerd. En nog niet. Het stond al voorgaan, maar uh, ze was er nog niet. Dus ik loop even met haar mee. Bureau Buitenland neemt je mee... J'adresse aux Français un message de confiance. Ja, een message de confiance, een boodschap van vertrouwen. Een jaar geleden werd hij als een held onthaald op het Élysée, het presidentië presidentiële paleis in uh, de Franse hoofdstad. De Franse president, François Hollande, zou dat vertrouwen teruggeven. Vertrouwen in een fatsoenlijke republiek. Dat is vooralsnog niet helemaal gelukt. Ik zei het, er net al nog nooit was een Franse president zo impopulair. Ja. Nu in Bureau Buitenland. Survival tips voor de geplaagde linkse president. Twee sociaal-democratische collega's... Mogen hem vanavond redden. René Kaperes werkt voor het wetenschappelijk bureau van uh, de Partij van de Arbeid, de Die Bekman Stichting. En Thijs Berman is Partij van de Arbeid Europarlementariër en oud-correspondent in Frankrijk. Heren van de Sociaaldemocratie, welkom. Goedenavond. Uh, Thijs Berman, uh, je was erbij vorig jaar in Parijs op ja. het overwinningsfeest. Hoe, ja. groot, hoe groot was de euforie toen? Nou, iedereen was buitengewoon opgelucht dat uh, Nicolas Sarkozy weg was. Uh, en ook echt met een goede overwinning voor frans Hollande. Maar uh, er was veel minder euforie dan in 1981, toen Mitterrand werd gekozen na, na tientallen jaren van rechtsbewind. Er was ook, en dat was echt een enorm feest in links Frankrijk. Mm -hmm. Er was ook veel minder euforie dan toen Lionel Jospin premier werd in 1997. Uh, heel duidelijk. En dat komt denk ik toch ook wel omdat die crisis om zich heen had gegrepen... en de laatste illusies bij links... dat het echt nog allemaal helemaal anders kon... die waren bij een groot deel van links wel... Verdwenen. Hmm. Nog niet bij iedereen, en dat is heel duidelijk, daar komen we straks wel op. Er is met, met Jean-Luc Mélenchon een linkse, een, een, een, een, een extreem linkse kun je zeggen, leider die... De leider van het front van, de gauche. Ja, die de, de schulden de niet wil terugbetalen. Van... Mm -hmm. Nou ja, goed, de, de kapitalisten Radicaal hard op hun links. kop wil slaan. Mm -hmm. Radicaal links. Uh, dus er is nog steeds wel een iets van die hoop over in een klein deel van links Frankrijk. Maar mm -hmm. er, er is toen een overwinning gevierd vorig jaar, zonder veel illusie. Ja, maar René Peres had dat uh, vooral met de crisis te maken. Maken, of had het ook toen al een beetje met de figuur Hollande te maken? Dat de euforie niet zo heel erg groot was. Ja, dat, dat laatste denk ik. Want ik was niet op de grote verkiezingsavond. Ik was twee weken daarvoor in de campagne in Parijs... op een hele grote verkiezingsmanifestatie van Hollande... met uh -huh. allerlei Europese, sociale leiders... die hem ondersteunen in de laatste fase van zijn campagne. En toen, tot mijn schrik, uh, bemerkte ik dat Hollande veel minder... De mensen op de banken kreeg, zijn eigen aanhang op de banken kreeg, dan gemiddelde ja. de Europese Sociaal-Democratische Leiders. Zoals Martin Schulz bijvoorbeeld. Ja. Ja. Want, ja, die, die heeft een heel slecht imago terecht, vind ik, in Nederland. Maar die kan heel goed speechen. En die speechte in het Frans. De, die, voorzitter van het de voorzitter van het ja. Europees Parlement. Die kreeg die mensen helemaal laaiend op de banken. <laughs> Daarna kwam Hollande en het zakte eigenlijk in de stemming. Het was ja. een anticlimax. Dus ja. toen dacht ik al: oeps, deze man is wel. Hè, hij is de anti-Sarkozy. Maar er wordt niet van hem gehouden en er wordt niet voor hem. Het loopt niet warm voor hem. Dus ik, dat zag je toen al eigenlijk dat de match tussen hem en zijn eigen achterban minder euforisch was dan je zou vermoeden. Ja, Th Th Thijs Berman, um, Heeft dat dan met de persoonlijkheid van Hollande te maken? Of, nou ja, was dat. Denk, dat ja? Hollande is een, een, een, een gematigde, discrete, provinciaalse. President. Ook als persoonlijkheid is hij weinig flamboyant. Hij zei inderdaad, je, hij krijgt je niet op je stoel uitzienig van enthousiasme. Dat zit gewoon niet in hem. Het is toch een soort van kruidenierig-achtige Fransman. Hmm. Ja. En niks tegen kruideniers overigens. Maar uh, hij won natuurlijk ook ja. wel vooral omdat Sarkozy verloor. Ja. Hij, ja. hij, hij had de win mee omdat mensen zo ontzettend graag van Nicolas Sarkozy af wilden. Maar ja. hij was toch ook dé kandidaat voor de, voor de socialisten. Dat heeft hij gewonnen. Maar hij werd natuurlijk wel alleen maar Via dé primarice. kandidaat omdat hmm. Dominique Strooskaan dat moest ja. afleggen vanwege zijn eigen seksschandaal in Amerika. Ja. Ja, ja. Als dat niet was ja. gebeurd, dan was ja. Dominique Strooskaan met vlag en wimpel de presidentskandidaat ja, geweest. Nice. En had hij dat ook groot gewonnen. Want. In de Frankrijk, ook dat, dat, dat, niet links is, dat, dat zeg maar het niet-linkse gematigde Frankrijk... had zo op de Dominique strauss gestemd. Omdat hij een heel gematigde economische politiek voorstaat. Ja. Dus, dus Daarom we, was de vreugde ook zo groot. Omdat men ondanks het verval, de val van Strauss-Kaan toch gewonnen ja. heeft. Dat ja. was eigenlijk totaal onverwachts. Ja. Maar wat was dan, René Kopiers, op dat moment jouw verwachting... Ja. van uh, hoe Hollande nou, het ja. zou gaan doen in deze moeilijke tijden? Ja, als jij zegt, het is een soort kruidenier, het is meer een apparatschiek. He. Het is een man die zijn Zeker. hele leven lang... die partij, het, het, het partijsecretaris is geweest, van de Partie Socialist. Mm -hmm. De zusterpartij van de PvdA. Dus het is echt een overlever, een bureau, een bureaucraat uit, uit zo'n partij. En hè, als jij zegt kruidenier en zo. Dus hij heeft het momentum heeft hij gebruikt, het anti momentum Maar hij, hij is als persoon, kan hij het presidentschap niet waarmaken. Dat is volgens mij de grootste teleurstelling van de Fransen. Maar, zegt, maar, maar nou ja. hadden jullie dat vermoeden? Toen al, wat waren de oh. verwachtingen? Even terug naar vorig jaar. Nou ja, ik zei, wij zaten met een aantal internationale waarnemers op die grote verkiezingsmanifestatie. En toen waren wij allemaal tamelijk... Uh, voor, uh, toen waren we al... Oei, dachten jullie. Dit is, <laughs> is dit wel de goede leider? Thijs Vermaan ook? Ik, ik dacht dat, dat Van Hollande in staat zou zijn om een gematigde koers te varen voor Frankrijk. Financieel economisch gezien om uh, de mensen... Gemaatigd in welke zin? Nog, uh, geen uh, enorm radicaal linkse sprongen van nationalisaties... of, mm -hmm. of andere hele oude en vervlogen uh, stokpaardjes. Dat, dat zat er bij hem niet in. Hij was tenslotte uit het team van Jacques Delors... De voormalige voorzitter van de Europese Commissie. Dus daar zat weinig radicaals in het hoofd van, van Hollande. En ik, ik had de hoop dat hij uh, wel een progressieve koers zou varen... en iets zou voorstellen, voor investeren in, in werkgelegenheid... investeren in innovatie, maar dat hij de Fransen uh, Franse bijeen zou kunnen houden. Dat hoopte ik ook van hem. Mm -hmm. Ik verwachtte niet dat hij een flamboyante ja. president zou zijn. Hij is natuurlijk geen president monarch... En daar is wel enige heimwee naar in ja, Frankrijk. Ja, nou. Een, een Goed, president nou nee, dat, en dat dat, dat je, zal je ook niet worden. En ik denk ook niet dat het zijn bedoeling is. Ik denk ook niet dat het nog kan. Dat daar zegt. komen we op. Um, maar ik wou even. Je, je noemt werkloosheid. Je hoopte dat hij daar met name iets aan zou gaan doen. Laten we uh, even terugblikken op een. Toch volgens de meeste waarnemers vrij rampzalig eerste politiek jaar. Met een reportage vanuit de Franse werkloosheidshoofdstad Calais. Daar is rond de 17% van de mensen werkloos. Luistert u naar een reportage van correspondent Frank Arnaud. Als je hier aan het water staat in de haven van Calais... dan zie je ze liggen, de enorme veerboten, de ferries... die van hier Calais naar Groot-Brittannië varen en terug. Passagiersvervoer. Als er één economische tegenslag is geweest... die Calais het afgelopen jaar te verwerken heeft gehad... dan is het wel het faillissement van Sea France. Dat was zo'n ferrybedrijf. Ze zaten van 1996 tot 2012 hier... voeren heen en weer tussen Groot-Brittannië en Frankrijk... Het was de grootste particuliere werkgever in Calais. Zo'n 1600, 1700 mensen had Cifrance in dienst. En dit jaar werd het bedrijf dus failliet verklaard. Zo'n 400 werknemers van Cifrance werden opgenomen in een nieuw bedrijf. Een doorstart eigenlijk van Cifrance. My Ferry Link heet dat nu. Die varen weer heen en weer. Maar de andere werknemers van Cifrance ja, die zaten werkloos thuis. Is que ce monde in een straat met huizen met uitzicht nota bene op de vuurtoren van Calais zit een heel klein kantoortje en hier is het syndicat maritime nord gevestigd en dat is een soort vakfederatie zomaar zeggen van oud personeel van Sea France. Bonjour. En in dat kantoortje er komen oud-werknemers die ontslagen zijn door Sifrans af en toe samen... om hun situatie door te nemen, om te kijken of ze werk kunnen vinden... en om gewoon even bij te kletsen ook. En één van die ontslagen werknemers is David de La Haye. Bonjour. Bonjour. 34 jaar oud. U heeft uh, vrij lang gewerkt bij Sifrans. Oui, j'ai travaillé 8 ans, 8 ans een Ja, 8,5 jaar ben ik bij het bedrijf werkzaam geweest. En ook ontslagen. Wanneer was dat? De 1 januari 2011. Dat was 1 januari 2011. En sindsdien werkloos gebleven. Au chômage, toujours rien du tout. Et pour l'instant, euh, rien. Ik arrive actuellement, fin décembre, een dernier mot chômage. En après, c'est Hij is nu inderdaad twee jaar werkloos, heeft gezocht naar werken. Maar heeft nooit nog een baan kunnen vinden in die twee jaar. Uh, en hij komt nu aan het eind van zijn speciale uitkering die hij kreeg. Omdat hij ontslagen werd bij Siemens. En dat betekent dat hij een nieuwe uitkering kreeg. In een soort bijstand terecht komt in Frankrijk. En dat is een voorslag uitgang. Là, pour l'instant, je suis à 1300 euro par mois. Nu krijg ik nog een uitkering van van 1.300 euro in de maand en après je ik naar 469 euro en straks met die nieuwe uitkering dan kom ik op 469 euro en dat is volgende maand dus dat is een enorme achteruitgang. is Er is geen mogelijkheid dat u bij de opvolger van Sea France, want er is dat nieuwe ferrybedrijf, dus dat u daar weer aan het werk kunt. Mijn ferry, uh, mijn dossier, était mis en, en attente. Pour l'instant, c'est priorité aux derniers licenciés, qui sont été licenciés, qui sont, seront repris peut-être moi après, mais on attend. Ik heb mijn dossier daar wel ingediend om daar weer aan de slag kunnen gaan met alle oud-werknemers van Cifrance of althans, Een heleboel zijn er weer aan de slag gegaan. Maar zij zeggen het personeel dat het laatste ontslag is bij Cifrance mag het eerst aan het werk gaan. En ik hoor het niet bij de laatste ontslagen. Ik ben al in 2011 ontslagen. Dus ik moet gewoon wachten. Maar hoe lang, dat weten we niet. Correspondent Frank Renaud vanuit een vrij troosteloos calais. Ja, een pikzwart scenario voor de president François Hollande. Een jaar aan de macht. Ik spreek erover verder met Thijs Berman... ...Europarlementariër voor de Partij van de Arbeid... ...en met René Cooperis van de Via de Bekman stichting ...het wetenschappelijk instituut van de Partij van de Arbeid. Thijs, um, hoe slecht staat Frankrijk ervoor economisch? Nou, niet goed. Uh, Laten we zeggen, tot 2010 uh, ging het met Frankrijk relatief minder slecht dan met de andere Europese, Europese landen. Omdat er de een... eerste recessie na de financiële crisis. Ja, de eerste recessie de 2008 crisis. kwam nog niet zo hard terecht op het land. Het kwam ook omdat Frankrijk voor een heel groot deel in zijn economie afhangt van binnenlandse vraag. Veel, veel minder dan Nederland. In Nederland is echt een exportland. En als het slecht gaat in de wereld, gaat het Onmiddellijk ook slecht in ons land. Maar mm -hmm. goed, in Frankrijk, dus binnenlandse vraag... hield de economie nog een tijdje gaande. Maar nu grijpt de werkloosheid wel heel hard om zich heen. En er wordt, er wordt te weinig geëxporteerd. Die, die, die handelsbalans is vreselijk negatief. En het heeft ermee te maken... dat de, de, de arbeidskosten he? zijn heel erg hoog in Frankrijk. Het is niet zozeer dat de lonen zo hoog zijn. Die zijn... De gemiddelde loon is in Frankrijk iets van 3000 euro en in Duitsland 3500 euro. Maar de, de, de loonlasten, de arbeidslasten zijn veel hoger. En dat maakt dat de, de gemiddelde winst per bedrijf, de winstmarge per bedrijf in Frankrijk is lager dan waar ook in de EU. Het maakt dus dat, dat, dat bedrijven maar heel weinig marge hebben als het tegen zit. En dat voel je nu heel hard. En daar... Probeert Hollande nu met de Chamaquero de premier iets aan te veranderen. En binnen drie jaar zal dan ook die zullen die arbeidslasten ook verminderen. Met 6%. En dat is best veel voor Franse begrippen. Het gaat dus mm -hmm. over een verschuiving van de belasting. Want daar tegenover staat een verhoging van de BTW. En dat is iets waar links natuurlijk vroeger. ...hard te, de hoop liep omdat de verhoging van de BTW... ...betekent direct extra lasten voor de huishouders. Kosten voor de burger, ja. ja. ja. Maar, maar René Cooperus, um, hoge arbeidskosten... Uh, mm -hmm. ...dat lijkt me voor een socialistische president... ...dan niet meteen heel makkelijk om, om daaraan aan te doen. Wat, wat zijn nou eigenlijk de kenmerken waarom het in Frankrijk... ...op mm. dit moment zo vastloopt? Ja. Nou, ik denk dat je, je... moet. Frankrijk is een bijna onhervormbaar land... Je hebt dan ook een vakbeweging. Ik, ik had opgeschreven. Je hebt eigenlijk een sociale tetje revolutie nodig in Frankrijk, vrees ik. Als je kijkt hoe vast al die instituties zitten, hoe moeilijk hervormbaar dat blijkt te zijn. dan heb je bijna een soort. Je hebt, je hebt een schreuder nodig of je hebt een kok nodig. je hebt een politicus nodig. die zijn eigen toekomst wil opofferen voor de hervormingen. Wil je dat overleven? Hè? Dat, die krachten, tegenkrachten op straat. via de vakbeweging zijn daar zo ja. sterk. blijken daar zo sterk dat er eigenlijk heel weinig hervorming kan worden. Dat is een clichébeeld over Frankrijk, maar het is helaas waar. Het drama van Hollande is dat hij heel erg impopulair is in de peilingen. Ongeveer vergelijkbaar met Schreuder, Kok en Blair... nadat ze als een gek aan het hervormen zijn geweest. Hij is net zo impopulair zonder hervormingen. Haal nog heel even Schreuder terug. Die heeft... Ja, harde, harde dingen gedaan bijvoorbeeld, het minimumloon. Ja, nou daar wordt, die, dan hij dan wordt dan veel vergeleken, Holland. Toen hij aantrad was het van, is dit de, de Franse schreuder? Ja. Zal hij in staat zijn om een aantal wezenlijke veranderingen in Frankrijk door te voeren? Ook nog sociaal verantwoord. Hopelijk nog iets sociaal verantwoord dan het in Duitsland gegaan is. Uh, en is hij daartoe in staat? En het grote antwoord na één jaar is nee. Zo'n man, hij is geen hervormer gebleken. Hij is niet iemand die het leiderschap uh, op zich neemt... om dat land in een andere richting te duwen. He, dat, is, dat is algemeen wat je leest. En, dat, dat, en, dat, maar, het, en dan is het he, dus: hij moet, of dramatisch is dat hij nu al zo onpopulair is, terwijl hij eigenlijk nog weinig confrontaties gehad heeft. Not ik weet niet of Thijs hiermee eens is. Maar... Nou, ik wil het toch wel graag een beetje voor François Hollande opnemen in deze. Dat was ik we voor. zitten in de. Nou, je, we zijn allebei Sociaaldemocraten. en de, Dat wil jij vast ook ja, je heel wilt, graag. Maar Je wilt opnemen ja, maar, maar, van de werklozen in Frankrijk. Nee, Die hebben niks aan deze Hollande. Ja, niks. even, rustig, rustig, rustig. Niet, niet alles, Nee, nee, nee. Niet, maar niet, niet, te, zo... niet de politiek correct doen. Nee, ja. ik doe niet politiek correct. Waar het mee gaat. Even op voor Hollande. Um, zij zitten, net als Nederland, in de grootste crisis sinds 60 jaar. Dat betekent dat de marge van beleid klein is. Je kunt niet alles doen wat je wil en de schuld zal terecht afbetaald moeten worden. Want alles wat je aan schuld en rente nu moet terugbetalen... kun je niet uitgeven aan onderwijs, aan gezondheidszorg en andere. Dus dat doet François Hollande ook. Maar wat hem wel is gelukt, en dat is vrij uniek dat is dat die vakbonden en werkgevers om de tafel heeft gekregen... en daar toch een sociaal pact uit heeft gehaald... waarin, net wat ik zo net zei, die arbeidslasten omlaag zullen gaan... de btw een beetje omhoog... een pact om oudere werknemers aan het werk te houden... en jongere werknemers er ook binnen te halen. Uh, 20 miljard komt er voor een vernieuwing van de Franse economie... zeg maar digitaal Frankrijk. Dat zijn toch geen kleine dingen gedeeltelijke flexibilisering ja. gedeeltelijke van de arbeidsmarkt. Want dat ja. is ook een van de kritiekpunten altijd... dat het in Frankrijk zo moeilijk is om mensen te ontslaan, bijvoorbeeld. Ja, dat is hard nodig. En verder heeft René volledig gelijk... dat het heel moeilijk is om het land te hervormen, omdat de vakbonden er zo verschrikkelijk klein zijn. Ze zijn zo klein... dat ze alleen maar door op de barricade te gaan... iets, te kunnen, iets mm. kunnen bereiken. Hun politieke cultuur is die van strijd en confrontatie. In Frankrijk is de organisatiegraad, Dus hoeveel, hoeveel mensen zijn lid van de vakbond? Uh, een van de kleinste van Europa. Alleen Estland zit er nog onder. Mm. En een land waar het heel sterk geregeld is... met de vakbonden, Zweden... daar heb je ook nauwelijks arbeidsconflicten... en daar blijft die mm. innovatiekracht heel sterk ja. over. Mm. Maar in Ekeperus... Um, uh, Hollande kwam dus... Uh, aan de macht met die boodschap van uh, confiance, het vertrouwen herstellen... vertrouwen in de staat. Staat is in Frankrijk natuurlijk enorm belangrijk. Mm -hmm. um, wat, voor, wat voor mogelijkheden had hij dan om... Uh, Schroeder-like uh, te, gaan, te gaan hervormen. Want hij had iedereen over zich heen gekregen, nee. of niet? Was hij dan niet nog impopulairer geweest nee, nu? Nee, maar ja, dat, dat, is, dat is het lot. Dat zou hij nu moeten doen. Ik denk, hij, hij, ik denk dat hij zich nu ook voorneemt om vanaf 2014 wel een hervormingsprogramma te, te starten. Ik was op een bijeenkomst onlangs van de Europese Sociaaldemocraten, waarin echt Mendelssohn, een vreselijke man uit Engeland, totaal uh, meewarig de van Hollande. En zij letterlijk zei van een hele grote groep socialdemocraten dit is, dat was nou iemand die kwam aan de macht zonder idee en zonder programma dat is zoals het tegen hem aan wordt gekeken... in de Europese Socialdemocratie. No. Nou ja. Moet ik nog zien wat dat, en, dat en, het andere en, idee van Mendels... zou zijn en, geweest en, en, voor groot brittannië Dat is wel een, is wel een ja. punt. Dus Hollande heeft totaal niet gecampaigned met een hervormingsagenda. Nee. En dat kan niet in Frankrijk... omdat je daar vrij links ja. uit de bocht moet hangen... om links mee te krijgen. In Anders word je überhaupt niet gekozen. Anders word je niet gekozen. Ja. En nee. daar zit een soort geloofwaardigheidsprobleem in... Dat, dat je eigenlijk nauwelijks kan hervormen... op het moment dat je daar helemaal de bevolking daar niet op geprepareerd is. Maar niet te min, jij zegt hij heeft... Uh, hij heeft heeft dat niet gedaan. Hij heeft die hervormingen niet uh, uh, op, op, meal, op touw heen. gezet. Nee. Uh, hij heeft ja. dus geprobeerd om ik zeg het even simpel, zijn linkse achterban uh, uh, toch, uh, toch uh, te appreceren. Maar niet tenminste er de deze week uh, honderdduizenden mensen... met rode vlaggen tegen hem ja. te protesteren tegen de Ik bedoel, uh, nou goed, 50.000, ja. maar het, ja. waarde, het waarde redelijk wat. Ja, ja, uh, bedoel, kan, ja. je, kan je het als socialistische, nee, sociaal-democratische nee, president... in Frankrijk op dit moment wel goed doen? Nee, maar dat man? is natuurlijk het probleem. Ja. Als een bevolking zo bang is voor een snel stijgende werkloosheid... Hè, in 2008 was hij nog onder de 8 In 2012 bijna 11%. 12 procent. Ja. Zo hard gaat dat. Dus mensen zijn dodelijk ongerust. Ja. En Hollande slaagt er nog niet in dat tijd te keren. Geen enkel land slaagt er, in, behalve Duitsland op dit moment. Ja. Hè? Dus dat is. In die, in die omstandigheid, in die atmosfeer van angst en angst... En heel snelle teleurstelling in deze regering. Al na één jaar. Wat kun je in één jaar bereiken met ander nee, beleid? Nee. Niet zo heel veel. Nee. Maar toch is die teleurstelling al heel groot. Jean-Luc Mélenchon, dus de radicaal linkse mm. leider... ziet daar zijn kans schoon. Roept het ene radicale onzinverhaal na het andere. Wat zelfs de SP niet op voor zijn rekening wil nemen. Mm. En toch slaat het aan. Omdat ja. hij die angst verwoordt. Met als gevolg dat uh, François Hollande er echt uh, gidswart op staat. In de Franse kranten. Fran Frank Renaud ging naar een kiosk in Parijs. Hm. Bonjour. Bonjour. Is Hollande dans les journaux? Oui, partout. Partout. Ja, Hollande staat weer overal op de voorpagina's van de kranten. la croix, le monde. Overal staat hij. Nou, eens eventjes kijken. Ik sta bij mijn vaste krantenverkoper in Parijs. Eén krant hier. Ja hoor, François Hollande met foto en al voorop. Tweede krant, Le Figaro. Natuurlijk ook één jaar Hollande aan de macht. Ook op de voorpagina derde krant... Christelijke Lacroix. Ja hoor, François Hollande, kan hij nog winnen in de peilingen? Overal komt hij terug in de kant. En zelfs in de weekbladen als ik hier kijk is ja, Hollande en de regering toch het belangrijkste onderwerp. Meneer, bonjour. Bonjour. Wat vindt u er nou van Hollande op alle voorpagina's echt, van alle bladen? Oui, parce que c'est l'anniversaire de, de son élection. Het is de verjaardag van zijn verkiezing natuurlijk, dus een jaar geleden. Ja. En c'est un homme qui est très très décrié. Parce qu'il a beaucoup perdu sa populariteit. En er wordt veel over hem geschreven. Dat is natuurlijk logisch, want hij is een heel groot deel van zijn populariteit kwijt. Maar er wordt alleen maar geschreven dat hij slecht is, lijkt wel. Ben, il est mauvais. Disons qu'il n'est plus tellement populaire. Il a pas tenu ses promesses electorales. Hij is niet erg populair. Hij heeft zijn beloftes niet gehouden. Il est un petit peu contesté par la gauche. Zelfs in linkse kringen is nu kritiek op hem. En il ne satisfait pas du tout les gens de droite qui le trouvent pas assez énergique. En naar rechts vindt hem natuurlijk helemaal niet goed, Die vindt hem niet energiek genoeg. En Sarkozy dan, want ik zie dat er ook over hem wordt geschreven. Verwacht u nog wat van Sarkozy? Uh, justice in ik denk niet dat hij nog terug kan komen, want hij heeft een aantal zaken bij justitie lopen. Justitie doet onderzoek naar Sarkozy. On right, uh, on the right, the en zelfs rechts is verdeeld over Sarkozy, of het nou wel zo goed is, of hij wel of niet terugkomt. Nou, drie kranten dus. Mevrouw, vindt u dat niet een beetje overdreven? Drie kranten met Hollande op de voorpagina? Oui, il y a une espèce de stigmatisation de cette première année et de ce premier bilan de François Hollande et une focalisation sur le négatif uniquement. Ja, ik vind dat de pers veel te veel op het negatieve concentreert. Daar wordt echt gestigmatiseerd, François Hollande, alsof alles maar slecht gaat met hem. Is dat niet zo dan? En insistant comme ça uniquement sur ce qui est négatif, c'est très partial comme message. Maar door de hele tijd alleen maar op het negatieve te hameren, laat je niet het hele beeld zien. Wat is dan bijvoorbeeld goed gedaan françois Hollande? alors cette question du mariage pour tous qui était une de ses promesses a été het homohuwelijk bijvoorbeeld heeft hij gelegaliseerd dat had hij ook beloofd en il est dans la recherche d'une remise en route de l'économie pour ce qu'il appelle son redressement productief en hij is bezig de economie weer op poten te krijgen maar goed dat duurt natuurlijk even hij niet hij een We De meneer komt geloof het of niet met een stokbrood onder zijn arm zijn dagelijkse krantje verkopen. Meneer, het is Hollande, Hollande en Hollande. Ja, veel te Ja, een beetje te veel, zegt deze meneer lachend. Waarom te veel? We veel, Er wordt veel over hem gepraat, maar hij doet helemaal niks. U bent niet zo tevreden met hem. Nee, maar de hele manier, omdat we niets van politiek en generaal ik heb sowieso niet zo'n hoge pet-op van politici in het algemeen, zegt deze meneer. Alvra? Ja, dat, dat kan natuurlijk ook nog. Ik wou er één woordje uithalen, stigmatisatie. Um, in hoeverre speelt dat ook, beeldvorming? En, oh nou. en, en, en heeft dat dan ook te maken met die persoonlijkheid van Hollande... in die zin dat hij... He, de Fransen zijn sinds, sinds uh, de Vijfde Republiek, sinds de Goal natuurlijk, gewend aan krachtige presidenten. En dat, dat is de man niet. Wat voor rol oh. speelt dat geneekend ja. Ja. Nou, Het dat is, dat is, is te simpel om alleen maar over populariteit en de persoon te hebben. Er ligt ook, is ook een onderliggend krachten, krachtenveld. Het heeft te maken met dat in Frankrijk dat dat leidt aan een enorm waardigheidscomplex op dit moment. <laughs> He, die die zitten enorm ingeklemd door de... Omsingeling van de Anglo-Saxische wereld. Mm -hmm. He, ik heb hier de Economist nog mee, dan kunnen kun de radioluisteraars niet zien. De Time Bomb at the Heart of Europe. De tikkende tijdbom in het hart He, van Europa. in Frankrijk totaal wordt afgeserveerd in de Economist een paar weken geleden. Alles, zowel van Parijs tot en met de economie, niks deugd in Frankrijk. Dus Ook oh, de okay. Europese Commissie zegt die 92% ja, staatsschuld van jullie is levensgevaarlijk totaalig. voor de eurozone. Ja, ja, ja, ja. Ja, Frankrijk krijgt wel dus Frankrijk, wordt, Frankrijk wordt enorm gebest... Ja. door de Anglo-Saxische wereld al heel lang. Daar hebben ze nog wel redelijk mee kunnen leven. Maar wat er nu gebeurt, is dat ze ook nog in hun rug worden aangevallen... door een heel succesvol Duitsland. Mm -hmm. En dat, hè, dat had men niet verwacht. Ja. Dat Duitsland, die was eigenlijk, hè, dat, dat werd gezien altijd als een land... wat eigenlijk achterliep in, qua modernisering... wat nog in een industriële tijdperk leefde. En dat blijkt nou opeens goudwaard te zijn in de wereldexportmarkt. Uh, de industrie van Duitsland, wat van, waar Frankrijk eigenlijk minder, hè, bij Frankrijk... verdwijnen alle industriële banen zo'n beetje. Dus ze voelen zich omsingeld door de An-Saxische wereld. En ook nu overlopen door een heel sterk Duitsland... en dat geeft een heel groot minderwaardigheidscomplex in Frankrijk. En Hollande is nou net niet de persoon blijkbaar... die het leiderschap terug gaat geven aan Frankrijk. Thijs Berman? Ja, het minderwaardigheidscomplex ten opzichte van Duitsland, dat klopt. Bij elke nieuwe middenklasse Peugeot wordt gezegd... dit is de uiteindelijke rivaal van de golf en hij gaat hem verslaan. Dat zul je zien. En het lukt nooit. Nee. Het lukt natuurlijk helemaal nee. nooit. Maar de, dan wil je toch de, juist een Napoleon ja. als, je, als je van alles ja. aan te aangevallen dat, wordt. Dat is maar, niet. Ja. Um, uh, Frankrijk is eigenlijk in zijn economie achterop geraakt ten opzichte van Duitsland ergens in de jaren 2000. Zo, 2007, 2008. Daar is het misgegaan. De productiviteitsstijging die er wel was in Frankrijk, uh, de loonstijging was hoger. Dat wil zeggen de loonkostenstijging was hoger. En toen ging Duitsland veel beter exporteren dan Frankrijk. En Schreuder dat, het heeft het minimumloon afgeschaft. En dat betekent dus dat elk pleidooi van Frankrijk om te investeren in innovatie, in groei, in banen... en dat is wat alle Sociaaldemocraten in Europa zouden wensen... dat loopt stuk op een weigering van Duitsland om daaraan te beginnen... als niet Frankrijk eerst zijn eigen hervormingen doorvoert... die dit mm. land hard nodig heeft. Mm. En ook Nederland staat op dat Duitse standpunt. We willen best meedoen met Frankrijk... maar dan zal Frankrijk ook moeten laten zien dat het kan leveren. Mm. En zover is het nu nog niet. Ik denk dat Pierre Moscovici, de minister van Economie en Financiën... die houdt aan een realpolitiek verhaal. Hmm. En hij wil best verder gaan, maar hij komt niet verder. Hij kan alleen maar zeggen, ik wil niet te veel bezuinigen ten koste van groei. Ja, dat zegt Jeroen Dijsselbloem ook. Maar wij zijn wel iets harder bezig met innoveren. Maar komt het niet ook uh, dat hij niet verder komt door de politieke rivalen die hij op de heeft, François Hollande. Laten we even luisteren. Oh ja, er zijn, je hebt, je hebt uh, Monteboer binnen de PS, uh, binnen de Partij Socialist. Heb je. Zijn eigen Montebourg. minister van industrie die, die hem eigenlijk... aan de linkerkant in de wielen rijdt. Ja, ja, ja, die, ja, die, ja, die ja, radicaal ja. socialistisch ja. dreigt met nationaliseren... als een staalgigant uh, uh, ja, de, en dan, de en dan heb je de Mélenchon uh, van het Fronc die heb je al ja. een paar keer genoemd aan de rechterkant. Maar, maar, maar, maar dat, maar, dat maar, is het dilemma van de sociaaldemocratie in Europa. Ja, wat je in ziet. Het is ja. niet een exclusief Frans probleem. Nee, Laten we wat dat betreft, wat die concurrenten van Hollande... Betreft, die het voor hem ook zo moeilijk maken. Even luisteren naar de volgende bijdrage van Frank Renout. Die daarover sprak met de grote Franse opiniepeiler. Voorkeer: Jamais un président n'a enregistré un tel niveau d'impopularité. Jamais un président de la République n'avait chuté zo vlot dans les sondages. Er is al maanden hetzelfde nieuws in Frankrijk. Alleen is het elke keer nog erger dan ervoor. Het grapje wordt hier al gemaakt dat François Hollande inmiddels zo diep is gezakt. dat hij wel olie moet hebben gevonden. Maar wat kan de president doen om de situatie te verbeteren? Alors, François Hollande, wat hij kan doen, is dat de meest antwoord op dat is: dat er economische resultaten zijn. Maar hij heeft niet de hand om dat te doen. Het allerbeste wat Hollande zou kunnen doen, is economische resultaten boeken, zegt Jérôme Fourquet, directeur bij opinieonderzoeksbureau Ifop. En daar zit hem precies het probleem. Want president Hollande kan heel weinig doen om in zijn eentje een einde te maken aan de oplopende werkloosheid. Wat de hoofdzorg is van de meeste Fransen. Wat we constate quand même, c'est jaar an après la présidentielle, à notre sondage, on la met à 22%. En cette jaar on a Sarko à 30%. Maar il siphonne plus de FN. de FN is à 22%. Donc ça montre bien qu'il y a une droitisation très forte. Uh, du pays. Een jaar na de verkiezingen zien we dat er nu sprake is van een enorme verrechtsing van het electoraat. De rechtse oud-president Sarkozy zou nu bij verkiezingen 30% van de stemmen krijgen. En de extreemrechtse Marine Le Pen 22%, net als Hollande. En daarin schuilt volgens onderzoeker Fouquet een van de grote gevaren. Er is vandaag een partij van het electoraat gauche... die eventueel in deze là notamment basculé au deuxième tour sur le front national. Ook linkse kiezers zijn teleurgesteld in hun socialistische president en een deel van die kiezers kan wel eens voor extreem rechts kiezen. Dat gebeurde eerder dit jaar bij tussentijdse verkiezingen in het departement Oase. Daar stemde zelfs een behoorlijk deel van de socialistische kiezers op de kandidaat van het extreemrechtse front national. Je begrijp onze compatrioten als ze nous disent qu'ils perdent confiance. Qu'ils ne croient plus en cette classe politique. Je comprends leur colère. Ik begrijp dat de Fransen geen vertrouwen meer hebben in hun machthebbers van links en van rechts, zei Marine Le Pen, de leidster van het Front National eerder deze maand. Zij heeft al haar pijlen gericht op volgend jaar, als er in Frankrijk gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden. Het extreemrechtse Front National trok altijd al rechtse kiezers, maar dat is aan het veranderen, zegt onderzoeker vroeg Ken. Marine Le Pen, depuis plusieurs maintenant... Marine Le Pen is bezig linkse kiezers aan te trekken. Iets wat haar vader Jean-Marie Le Pen nooit heeft gedaan. Marine Le Pen wil het Franse sociale stelsel en de pensioenen bijvoorbeeld beschermen. Ze wil dat banen in Frankrijk eerst naar Franse werknemers gaan. Ze wil Franse bedrijven beschermen tegen concurrentie uit het buitenland. Ethnosocialisme wordt het al genoemd: linkse waarden, maar dan wel alleen voor autochtone Fransen. En een deel van degene die een jaar geleden nog op Hollande stemde... is gevoelig voor de aanpak van de extreemrechtse Marine Le Pen, zegt Jérôme Fouquet. Er is een partij van het electorat de populaire electorat die bevindt dat wat Marine Le Pen dit kan worden door een bepaalde punt. Frank Renaud was dat in gesprek met uh, de opiniepijlen voor U luistert naar Bureau Buitenland. Het is uh, bijna acht minuten over half acht. En we spreken over het eerste politieke jaar van de Franse president François Hollande. Ik doe dat met Thijs Berman, P. van der Arbeid, Europarlementariër. En met. Um... Nou ja, ik ben een naam kwijt met René Koperis van het, de, de Viarda-Birkman de Stichting... het uh, Wetenschappelijk Bureau van de Partij van de Arbeid. Ja, René Koperis. Ja. Um, als je meneer Fouquet hoort en je probeert François Hollande... te zijn die, zoals jij net zei, uh, harde maatregelen moet gaan nemen. Hij zal bijvoorbeeld de pensioenen aan moeten pakken in Frankrijk. Hij zal die, die uh, heel goed verzorgde Franse arbeider... zal hij toch iets minder goed verzorgd achter moeten laten. Maar ja, daar staat aan de linkerkant uh, meneer Mélenchon klaar. En aan de rechterkant het ethno-socialisme van Marine Le Pen. Ga er maar ja. aan staan. Nee, totaal, mission impossible hè, lijkt het. Ja. Heel moeilijk krachtenveld. Dat lijkt wel een beetje op, zoals de PvdA ook een krachtenveld heeft. Hè. We hebben, met linkspopulisme en rechtspopulisme aan de ene kant. En, hè, daar zitten, alle establishmentpartijen zitten tegenwoordig in die squeeze-positie. In die klempositie. En, dat, en in het bijzonder geldt dat voor Hollande. Uh, en, ik, en dat is volgens mij inderdaad een, dat is, dat is een paradox. Ik denk dat je die hervormingen nodig hebt om economisch te kunnen leveren. Ja. Hè? En dat economisch leveren heb je weer nodig om te overleven als politieke beweging. Dat was en het om, eerste wat voor Ker zei. Hij, hij moet economisch ja. leveren. Ja. En uh -huh. alleen de je moet door hervormingen kan je dat alleen maar voor elkaar krijgen. En de vraag is, kun je hervormen, kun je leiderschap tonen... kun je mensen meekrijgen in dat hervormingsverhaal... Op een, op een manier dat mensen geloven dat dat goed is voor de toekomst van Frankrijk. Of dat dat goed is, eh, dan, dan zou het kunnen werken als het te veel een elitair project is. En dat, dat is een beetje mijn vrees met Frankrijk. Want kijk, het lijken heel veel dingen op elkaar in Europa. Toch is Frankrijk is een veel elitairder politiek stelsel dan Nederland of Scandinavië of Engeland zelfs. Elitair. Elitair. Je hebt daar een hele gepolariseerde samenleving met elite scholen. Waar alle slimme kinderen heel goed onderwijs krijgen op heel hoogwaardige elitescholen... die heel concurrerend zijn... De, op de ENA, he, de hele ja. politieke klas heeft allemaal ja. op één school gezeten. Dat alle is alle ja. hoge ambtenaren komen ja. daar vandaan. De ja. Enarken heet dat, de staat. Ja. Alle presidenten ja. ook. Alle presidenten, hmm. behalve Sarkozy. Ja. Ja. Dus de, Frankrijk is een heel elitair land, zoals het bestuurd wordt. Het wordt heel goed bestuurd. He. Het is een heel prettig land om in te leven. Niet voor niks gaan alle Nederlanders daar op vakantie... of hebben een tweede huisje. Want het is qua levensklimaat... Maar waarom maakt dat het zo moeilijk om te hervormen? Nou ja, omdat het vertrouwen tussen in, van de politieke klasse... is daar veel kleiner nog, problematischer dan het al in Nederland is of in Scandinavië of in Engeland. Omdat je daar echt een politieke klasse hebt die vrij goed voor zichzelf gezorgd heeft, mm -hmm. die zichzelf moet gaan hervormen en privileges moet afstaan in het algemeen belang. Daarin moet je ook zo'n schandaal plaatsen en, en, en als pas van Pas dan zal het de de kleiner worden. Pas dan ja. zal het klein hè, Dus daar zit wel ja. dat, dat is een groot probleem. Nee, dat klopt. Je moet in in, in die Context, die René nu schetst, van dat, dat elitaire bestuur van Frankrijk... moet je ook zo'n schandaal plaatsen als een minister Kajuzak... die denkt dat hij ermee weg kan Eén komen... Een van zijn ministers hebben, die geheime, geheime bankrekeningen bankrekening hebben, in Zwitserland leek te hebben. Te of Dominique ja. Strauss-Kaan ja. ook, hoor. Die maar eindeloos vrouwen heeft lastiggevallen op, op verschrikkelijke manier. Ja, en ja. denkt dat hij ermee weg kan komen. Ja, dat ja. Ja. hoort ook bij die bestuurscultuur. Niettemin, niet ja. ja. uh, Hollande heeft deze week een beetje de tegenaanval ingezet... tegen alle negatieve publiciteiten. Hij, hij wil nu miljarden uit gaan geven aan ja. energie, gezondheidszorg, techniek en uh, geeft dat dan hoop voor, de, denk, voor zijn toekomst? Ik denk dat dat precies is wat hij moet doen. Rustig blijven, weten dat hij niet morgenochtend resultaat zal boeken. Het zal wel dit jaar moeten beginnen, maar het kan pas echt komen het volgende jaar. Hij mm -hmm. heeft van de Europese Commissie twee jaar uitstel gekregen om die 3%-norm te halen. Mm -hmm. Heel Europa houdt, zich, houdt, elkaar, houdt zichzelf in die greep van de 3% wat de economie natuurlijk niet makkelijk doet opveren. Als hij zich rustig houdt en hij doet die investeringen... en hij zorgt voor het omlaagbrengen van de arbeidslasten... dan zal Frankrijk concurrerender worden en zal die economie opveren. Dan zou hij dus in die, in die berekening in 2017, als hij herkozen wil worden... voor resultaat kunnen gaan hmm. staan. Heeft hij daar de tijd voor in Ecuperus? Wat denk jij? Nou, zelf als politieke lot. Ja. Maar ja, dat is de vraag. Problematisch vind ik nog de, de euro. De koppeling met de euro. Want mm -hmm. als, als dit niet lukt, als hij faalt, dan komt de euro in gevaar. Dat heeft de Europese Commissie nu ook ja, gezegd. Hè? Frankrijk Europe. is echt een ja, gevaar voor de eurozone. Ja, dat, ja. Is, dat is een gevaar voor de eurozone. En dat, dat is een hele diepe opmerking voor Frankrijk. Want de euro was een, is een Frans project. Het ja. was een Frans project van Mitterrand... Om wat zij noemen de D-Mark. De, de en Mitterrand noemde dat ooit de, de atoombom van Duitsland. Dat was de D-Mark. Die moest onschadelijk worden gemaakt. Letterlijke tekst. Dat nieuwe mooie boekje van Mathieu Zegers over Europa. De D-Mark was de atoombom van Duitsland. Die moest onschadelijk worden gemaakt. En de enige manier om dat te doen was de eurozone. De euro. Mm -hmm. En Frankrijk verkloot nu de toekomst van de euro. Wat zijn eigen politiek project is om Duitsland te evenaren. Dus, een dus, een daar, dus daar zit een enorme spanning een voor enorme de komende jaren. Ja. Ja. Thijs Meermann, helemaal schudde neemt. Nou, dat kan getwist worden over het vaderschap van de euro. DNA-onderzoek kon nog wel eens wat invloed uitwijzen van Helmoet Kool ook in dit verhaal. Want die wilde heel graag de Duitse hereniging. Ik denk Duits dat, ja, ja, dat, dat nee. Kool en Mitterrand om het hardst hebben gestreden op de vader te worden van, van de euro. Nou, maar maar ja, natuurlijk heb je gelijk uh, dat, dat de, komt, de markt uh, geneutraliseerd moest worden. Ja. Ja. En, natuurlijk is dat zo. Ja, Goed, um, uh, is er eigenlijk, we hebben nog maar weinig tijd voor het antwoord... maar is er één sociaal die het in deze tijden wel goed zou kunnen doen? Hey, Kort antwoord. In maar. Frankrijk? Nou, überhaupt, überhaupt. In de crisis? Uh, de, de Scandinaviërs, ook al zijn ze niet aan de macht, maar daar heerst toch een heel sociaal-democratische ethos, zelfs bij rechts, die doen het heel goed in de crisis. Mm -hmm. Dus daar, ik, ik verwacht nog steeds veel van de vernieuwing en de sociale vernieuwingen in Scandinavië. Thijs Berman? Nou, onze inzet ook voor de verkiezingen van 2014, de Europese verkiezingen, zal zijn. Gaan we naar een Europa wat die financiële markten eronder brengt? Die zorgt dat die financiële markten... Oeps, daar valt een microfoon. En, uh, komt u ervan, gaan we ervoor zorgen dat de financiële markten niet langer... de democratieën hun wil opleggen? Kunnen we erin slagen om de banken te, te, het kapitalisme van de banken te beteugelen? Dat financiële kapitalisme? Oké, okay, een programma voor een sociaal Europa. Daar ligt dan uiteindelijk de keus van de sociaal democratie. Hartelijk dank, Thijs Berman, Europarlementair voor de Partij van de Arbeid... en René Kuperes van de Partij van de Arbeid. Denk, denk wetenschappelijk bureau, de Wi-Adi-Bekman-stichting. Een van de weinige dingen die François Hollande volgens vriend en vijand wel goed deed het afgelopen jaar, was de ingreep in Mali. Dat werd overlopen door radicale islamitische strijders. En voor velen was het een verrassing dat juist in Mali een opstand in het noorden kon worden overgenomen door jihadisten. We kennen Mali toch vooral als een open en tolerant land dat de islam vermengde met lokale tradities. Hoe kan het dat die strenge vorm, het wahhabisme uit de golf, wortel kon schieten? Dat besprak ik eerder deze week met twee mensen die net terug zijn uit Mali en daar op zoek gingen naar een antwoord op juist die vraag. Journalist Gerbert van der A. komt al jaren in het gebied. En Kokkie van het Leven is van de hulporganisatie Kerk in Actie. Ik vroeg om te beginnen wat er in het straatbeeld nog te zien is... van de strenge islam in Mali. Wat ik in Bamako gemerkt heb, dus Bamako is de hoofdstad van Mali... enorme opluchting onder de mensen. Dat, uh, dat is, iedereen is bang geweest dat die opmars van die uh, rebellentroepen... de jihadisten de hoofdstad van het land zou bereiken... En iedereen is echt heel erg bang geworden voor deze vorm van islam, omdat er voorbeelden zijn geweest van een al te strenge toepassing van de sharia-wetgeving... waarvan al die mensen die allemaal zelf ook moslim zijn, vinden dat dat helemaal niet bij de islam hoort. Dus hoorden wij eh, gestudeerde moslimtheologen zeggen van, kijk naar mij... Ik zie er nu uit zoals ik eruit ziet. Ze was dus niet gesluierd. Anders had ik hier gezeten met een zwarte sluier om. Mm -hmm. Wij vinden dat niet. Onze islam, zo zijn wij niet moslim. Want hoe wezensvreemd naar jouw indruk is die, die uh, strengere wahhabitische vorm van islam voor Mali? Nou, wat mij erg opvalt, dat mensen dat Arabische islam noemen. En daar hebben we al een klein antwoord. Het wordt ervaren islam die van buiten komt en islam die hun wordt opgelegd. Eigenlijk denk ik dat Mali verwend is geweest in die zin dat ze de invloeden die aan het werk zijn in het land, ze weinig druk hebben uitgeoefend op lokale mensen om iets strijdbaar te worden in hun eigen opvatting van islam. Hm. Dus ze lieten maar gebeuren wat er We horen ook van de Islamic High Commission dat eigenlijk de rol die iedereen opnam was... laten we peisen en vrede be bewaren tussen verschillende groepen. Ja, ja. Maar de 70, 75% van de bevolking voelt zich verbonden... met die eigen Afrikaanse vormen van islam. Ja. Gerbert van A, jij bent, jij bent ook recent nog in Mali geweest... en ook meer naar het oosten, hè? Mopti, dat is uh, zeg maar recht onder in toe, waar een tijdje geleden de rebellen nog uh, de, de baas waren, de jihadis. Is dit ook jouw indruk, dat die, die vorm van islam zo wezensvreemd is aan Mali? Nou ja, Kokki zegt 75% van de Malinese die inderdaad de gematigde islam aanhangen, schat zij. Maar dan heb je inderdaad nog 25% uh, die blijkbaar in, in de ogen van kerk en actie andere ideeën aanhangen. En ja, dat is ook mijn ervaring. Ja, ik zou geen percentage durven noemen, maar... Ik ben de afgelopen jaren in, in Mopti en in Bamako... wel een aantal maal op bezoek geweest bij uh, al Farouk. Dat, dat is een wahabistische uh, organisatie... die gefinancierd wordt uh, door landen in, in de golf. Qatar, Saoedi-Arabië. Ja, precies, ja. Kuwait. Um, nou ja, en, en als je met die mensen praat... Die, eigenlijk hangen die dezelfde ideeën aan als de jihadisten. Alleen ze zijn het niet eens met de, de terreur... die de jihadisten gebruiken om die, die sharia in te voeren. Dus, dus toen ik met die mensen sprak over die vernietiging van die mausolea in, in Timbuktu, die, die staan op de UNESCO- uh, uh, lijst van werelderfgoed. Dat ja, zijn eigenlijk graven van, van lokale islamitische Heiligen, heilige ja. geleerden... Die, die vernietigd werden door de jihadis... omdat dat niet zou mogen ja, volgens precies, want, hun strenge opvattingen. In de hadith, er is een hadith, dus een van de belangrijkste bronnen van de islam. Het leven van de profeet. Hè? Ja, ja. Dat de graf niet hoger mag zijn dan de lengte van een hand. Dus dan zeiden die mensen van uh, Al-Farouk... Ja, ja, het is nu, heeft nu niet onze prioriteit om die graver te, te vernielen. Maar ja, als je een goede moslim bent en volgens de regels van, uh, van de islam wil leven... Dan, dan moet je natuurlijk wel die regel dat een graf niet hoger mag zijn dan een hand... moet je natuurlijk wel mm -hmm. respecteren. Dus ja. eigenlijk waren zij het wel op heel veel punten eens met die, maar met die hoe, jihadisten. Maar hoe, hoe oud is dat soort islam dan, dan in Mali? Want het verhaal is natuurlijk wel dat er al, al sinds de jaren 50 invloed is van het Wahhabistische geloof vanuit de golf. Ja. Of is het ouder? Ja, nee, het is veel ouder. Ik bedoel, in, in 1800, uh, rond 1800 had je al een hele stroom Jihad-oorlogen. Uh, die door heel West-Afrika uitwaaiden. Uh, en dat begon allemaal in Noord-Nigeria. Oesman dan Fodio en zijn zoon Mohammed Bello. En in de hele 19e eeuw had je de ene na de andere jihad, in, ook in Mali, dus, dus je had uh, een Hamdalai, Massina, dat zijn allemaal steden in de 19e eeuw, waar, ja, waar de sharia werd, werd toegepast, in, in, in, in, al in de 19e eeuw. Dus het, mm -hmm. Ja, en, is, dat, ja. is dat, Kokkie, wat jij bedoelt? En die moslimtheologen uh? die ik sprak... ...komt dus eigenlijk uit zo'n Wahhabi-familie. Die mm -hmm. noemen ze Wahhabi-families. Eigenlijk die meer tolerante vorm van islam... ...is de Malikitische vorm van islam... ...die zich makkelijker aanpast aan cultuur en tradities. En die invloeden van Wahhabi-islam zijn eigenlijk heel gevestigd... ...ook in Mali, in die Wahhabi-families. Maar zij zijn mijn vader die keurt er inderdaad deze toepassing van de islam van harte af. Mm -hmm. Dus wel eens met de school of de leer die erachter zit... maar met een overtuiging dat de mens eerst overtuigd moet worden daarvan... voor je het streng gaat toepassen. Ja, met andere woorden, er is, er is wel een soort grote overeenstemming... ook bij de mensen die jij dan spreekt, Gerbert... over dat de methode van die jihadis in ieder geval verkeerd zijn. Ja, daar is iedereen het wel over eens. Ik bedoel, ja. Zelfmoordaanslagen die, die nu plaatsvinden. In, toen ik in Timbuktu was, was het vlak daarvoor een jongen op een brommer die zich opblies... Um, uh, sigaretten mochten niet gerookt worden. <coughs> de meeste mensen die ik sprak, die waren daar eigenlijk nog het meest boos over. Dat ze geen sigaretje konden roken. En muziek natuurlijk. Hè. Zoals ik muziek, Mali ken, voetbal, bedoel als nou, er één ja, land is waar muziek belangrijk is. Ma muziek in Mali, dat, is, ja. dat, dat hoort bij elkaar. Ja, ja. Met andere woorden, dan, dan is toch het beeld dat uh, nu, met dank aan de Fransen... Uh, de, de, de jihadis teruggedreven zijn in het noorden. En misschien zelfs als land uit, maar waarschijnlijk voor een deel ook gewoon opgegaan in de bevolking... Is er, is er dan een goede basis nu in Mali om dat voor de toekomst zo te houden? Ook als de Fransen weggaan, wat ze binnenkort van plan zijn? Nou, de mensen met wie ik gesproken had, vond ik heel erg optimistisch. En als je naar het hele plaatje kijkt, dan ben je al heel gauw een stuk minder optimistisch. Want inderdaad zeggen alle informanten ook in de stad Bamako van ja, ze zijn ook hier. Die, die Wahhabi moskeeën, die, die mensen die makkelijk genoeg ineens van kleur veranderen en jihadisten zouden gaan steunen. Die zitten ja. te midden van de gewone bevolking. Mm -hmm. nee, maar dat, dat is natuurlijk een heel groot probleem. Toen ik twintig jaar geleden voor het eerst naar West-Afrika en de Sahara ging, kon je overal veilig rondreizen. En, en nu is eigenlijk in bijna alle landen moet je bang zijn voor... Als blanke om ontvoerd te worden. Er zit nog steeds een Nederlander en een aantal Fransen... die gegijzeld worden door diezelfde jihadisten. Ter, uh, zelfmoordaanslagen vinden, vinden nu plaats. Uh, Bomaanslagen. Bom en bijna in alle landen heb je, zie je wel dat soort Al-Qaeda-achtige groepen... wortel hebben geschoten en ook ja. veel wapens hebben... En, To, toch uh, moeilijk uh, te, te verslaan zijn. En het is wat dat betreft ook wel angstaanjagend. Mali gold als een soort, soort uh, symbool voor hoe democratie kon wortelschieten ja. in, in Afrika. En hoe goed het ging. Dat bleek allemaal uh, toch flinterdun te zijn. Het is toch wel angstaanjagend hoe snel dat in elkaar is ja, gestort. Maar ik, ik denk ook dat, dat inderdaad, inderdaad die, die, de Malinese leiders daar ook wel schuld aan dragen. Die hebben ook inderdaad die, die fundamentalistische islam. Ook echt wortel laten schieten. Ik, ik, ik, ik ken een uh, leider, uh, Leidster, een vrouw uit het noorden die, die als burgemeester was gekozen ruim tien jaar geleden in de stad Kidal. Mm -hmm. En vervolgens gingen allerlei, Dat is helemaal in het ja, gingen allerlei fundamentalisten de, de straat vriend. op van ja. wij willen geen uh, vrouwelijke burgemeester. En de toenmalige president uh, Conaré die heeft op een gegeven moment ingegrepen en gezegd van oké. Okay, tegen die vrouw van, nou, dan word jij maar geen burgemeester... dan geven we die fundamentalisten hun zin... en dan mogen zij hun ja. kandidaat uh, burgemeester maken. En dat is vervolgens gebeurd. Dus ja, ja zachte ja. heelmeesters maken ook nou ja, diepe wonden. Dat is wat, is wat jij in het begin zei, ook zei, ja. In de meeste landen heb je, heb je, een paal, heb je bepaalde lokale vormen van uh, jihad... Uh, Geweld of die bewegingen die een eigen lokale agenda hebben. Maar het vreemde van Mali is, als je vanuit andere landen kijkt, dat er zoveel verschillende jihadistische groepen actief zijn. En dat ze ook met verschillende agendas wer werken. Het enge eigenlijk vind ik, als je naar de hele regio kijkt, dat deze groeperingen van elkaar leren. En als ze zich gaan... Uh, Aansluiten bij de gedachtegoed van Al-Qaeda of van Al-Qaeda in de Maghreb, gaat die agenda eigenlijk van de nationale, wordt een meer internationale agenda. Hmm. En dat is reden, denk ik, voor Malinese om, om toch ook bang te zijn. Want met die ja. internationale agenda komt ook de economie binnen. In Kidal en andere plekken van Mali is het de drugshandel die de geld ophaalt om dit soort activiteiten te en kunnen En het is voeden. altijd een gebied van smokkel geweest natuurlijk. Die hele, en het is die hele altijd water. een handelend gebied geweest maar, en altijd een gebied waar de wapens doorheen Maar wat circuleren. Gerbert net zei, dat, dat, dat zei je in het begin eigenlijk ook, dat men zich in Mali realiseert... dat men eigenlijk altijd een beetje te blind is geweest voor uh, hoe dat fundamentalisme zich aan het vestigen was in het land. Als, als dat besef nu in Mali groeiende is, en ik zei net de Frans gaan weg, maar we hebben ook te horen gekregen dat er toch nog wel een man of duizend achter zullen blijven. Er komt misschien een VN-macht, daar is in ieder geval toestemming voor dat, dat, dat die er gaat komen. Wat is dan op korte termijn het perspectief voor Mali, denk je? er de, de, zouden bijvoorbeeld begin juli presidentsverkiezingen zijn. Is dat, is dat doenbaar? Nou, de organisatie die ik gesproken heb, Sersat, die zich hierop uh, focust. Die zegt, wat we nu nodig hebben is dat die lokale islam eindelijk zijn rol opneemt. Het is een apolitieke vorm van geloof. Het is geen activistische vorm van de islamitisch geloof. Maar als deze mensen hun stem niet nemen in, in, de, in de sociale structuren van Mali... en zich laten horen en ook de, in de media hun stem laten horen... dan geven ze als het ware het voortouw aan een minderheid van moslims... die, die Mali in de greep zouden kunnen krijgen of dreigen te houden... Mm -hmm. Het is ontzettend belangrijk dat deze verkiezingen er wel gaan komen. Tegelijkertijd zegt iedereen dat het heel erg duidelijk is dat de bevolking uit het noorden van Mali nog niet terug is thuis. Nee. Dus het is heel erg moeilijk om vanuit je dorp te gaan stemmen op het moment dat je eigenlijk nog in vluchtelingenkampen zit. Ja, Gerbert, hoe zie jij nou, dit nou, bij ik, je toekomst? Nou ja, kijk, het probleem met verkiezingen in Mali is dat het afgelopen 10, 15 jaar gemiddeld 30% van de stemgerechtigden ging stemmen. En de mensen die gingen stemmen, die stemden vaak op partijen die er bij benzinestations gratis benzine uitdeelden voor je brommer. Dus ja, dat, die hele democratie, ja, die, ja, die functioneert, die heeft eigenlijk nooit gefunctioneerd. En dat is ook een van de problemen waardoor het nu zo'n puinhoop is. Ja, dat, dat, dat de vorige presidenten ook no nooit echt geprobeerd hebben om die corruptie en, en, en dat machtsmisbruik aan te pakken. En de nieuwe leiders... ja. Ik, ik, ik maak me daar wel zorgen over ja. uh, eigenlijk. De, de, de Sanogo, de, de militaire leider, de, man de sterke die de man gebleven achter gebleven de schermen. Ja. Ja, die staat dan ook bekend als iemand die, die heel vaak dronken is. Uh, je hebt hm. voortdurend conflicten binnen die militairen. Nee, op het moment dat de Fransen weggaan, gaat het weer fout, denk ik. Ja. Dus zolang de Fransen blijven, gaat het goed. Aan de andere kant, wat we ook zien, het is om deze bewegingen deze weken actief willen zijn, hebben gebieden nodig... waar de autoriteiten niet goed functioneren. En dat, denk ik, is het probleem geweest, gebleken uit Mali... dat deze groeperingen hun gang kunnen gaan... zodra ze de autoriteiten buitenspel zetten. Ja. En dan, daarom denk ik dat door de Sahara heen we steeds meer landen ook zien... vervallen tot dit geweld. Ja. Gewoon omdat de lokale structuren, de democratie, de autoriteiten... niet meer functioneren. Toch een beetje een somber perspectief dus. Hartelijk dank voor dit gesprek allebei. Geert van der en Kokkie van het Leven. En dat was dus eerder deze week. Tot zover Bureau Buitenland van zondag 12 mei. Volgende week een reisverslag vanuit Griekenland. De gezondheidszorg daar is zo goed als failliet. Hoe ziet het leven van een arts of een kankerpatiënt eruit als er geen geld meer is? Verslag van een week in het Griekse Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis in Athene. En een interview met de Griekse journalist Vaxevanis, Die met de dood wordt bedreigd. omdat hij een lijst van belastingomduikers openbaar maakte. Dat dus volgende week. Zometeen labirint met een nieuwe theorie over het ontstaan van de maan. En afscheid van Nederlands bekendste polonderzoeker. Wat ons betreft bedankt en graag tot volgende Bureau week. Buitenland. Een andere blik op de wereld. Ik rende en struikelde over de lijken van bekenden.